De maatschappelijke discussie over mensenrechten is door het internationaal olympisch comité wellicht onderschat. Dat zei directeur Dielissen van sportkoepel NOC-NSF in het NOS Radio 1 journaal. Hij reageerde op de uitspraak van oud-IOC-lid van Breda Frieseman dat het comité de keuze van Sochi voor de winterspelen betreurt. Volgens Dielissen wordt na de spelen bekeken of mensenrechten een plek kunnen krijgen in de uitgangspunten van het IOC.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 moeizame economische herstel in de eurozone en mogelijke tegenvallers bij economische hervormingen in China. In geen land ter wereld is de voedselvoorziening zo goed geregeld als in Nederland, vindt Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie legde de voedselgegevens van 125 landen naast elkaar. Tjaat staat onderaan de lijst. Nederland doet het zo goed omdat voedsel hier relatief goedkoop, gevarieerd, gezond en van goede kwaliteit is, zegt Oxfam Novib. Het zuiden van Australië kampt met een hittegolf... met temperaturen die oplopen tot 45 graden Celsius. Er zijn honderden kleine bosbranden gemeld... vooral in de Staten South Australia en Victoria. De meeste branden werden veroorzaakt door blikseminslag. Door de harde wind breidt het vuur zich vaak snel uit. Het is op sommige plaatsen zo warm dat de stroom is uitgevallen... en het asfalt is gaan smelten. Ook op de Australian Open zijn er problemen door de hitte. Veel spelers hebben er last van. En een ballenjongen viel flauw door de warmte. Het weer in het westen-noordwesten in het noordoosten oosten nog een tijd lang droog... en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4. de Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen, 13 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam. Bij Oostzaam, 4 kilometer. A9, vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Battenverdorp, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de ring van Amsterdam. De A10, tussen Watergraasmeer en de afrit Rai. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Berken en Roderijs, 3 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3. A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Beeltoven, 3. En bij Utrecht Noord, 3 kilometer. Dan nog de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe?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 up Ik Kwam hier niet voor jou, mm -hmm. kwam hier niet voor jou, ook al zie ik je graag. Waarom ik kwam vandaag, mm -hmm. kwam om te kijken of ik hier soms moest zijn. Ging hier ooit vandaan, mm -hmm. ging hier ooit vandaan. En mijn vader dacht dat er niets meer was, mm -hmm. maar mijn hart moet hier nog zijn. Ik mis mij, mis ik mij. Maar ik ben onderweg, mis ik mij, maar ik blijf op een naar een thuis of op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 Wat ik hier achter wie... Take a candle and its flame bring back the light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 never dies like a candle and its flame bring back the light belevert ritme van zandvoort ook op TV Zie FM Text TV op kanaal 45, 45. 6.9 Zfm. ZFM ZFM Things We sit into our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 running wild again my dear we still have everything and me makes me feel alive really,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 Zijn eigen steen op elke stijger klonken weer van Paldias of Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een leer, Van Paljas of Jeruzalem. Hilvers zijn stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer, Van Paljas of Jeruzalem.